Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Minister Schippers van Volksgezondheid is kritisch over het plan om de opleiding tot basisarts te verkorten. Op dit moment duurt de opleiding zes jaar. De Europese Commissie wilde er vijf jaar van maken. Schippers vindt dat de Commissie de noodzaak om de opleiding in te korten onvoldoende onderbouwd heeft. Artsenorganisatie KNMG is ook tegen het voorstel en heeft dat eerder laten weten. Vanaf het nieuwe studiejaar mogen meer studenten aan de opleiding geneeskunde beginnen... Volgens de KNMG zorgt de inkorting samen met de verhoging van het aantal studenten voor een afname van de kwaliteit van de artsenopleiding. In Italië is een man opgepakt die wordt verdacht van mensenhandel op het Bakerlandplein in Eindhoven. Dat is het prostitutiegebied van de stad. De man wordt ervan verdacht dat hij een Hongaarse vrouw voor zich liet werken in de raamprostitutie in Eindhoven. De aanhouding komt voort uit een groot politieonderzoek. In maart werd het Bakelandplein volledig afgesloten. 54 prostituees werden verhoord. Vlak na de actie werden al twee Oost-Europeanen aangehouden. Zij verschijnen volgende week voor de rechter. Bij een overval in Tanzania is een Nederlandse man doodgeschoten. Afgelopen woensdag doorzochten tien gewapende overvallers een luxe tentenkamp in de buurt van een wildreservaat. Toen ze in de tent van de 57-jarige Nederlander en zijn vrouw kwamen, werd de man in zijn rug geschoten. Hij overleed in het ziekenhuis.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 Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. De meeste files in de Randstad vind je rondom Utrecht. Op de A1 Amsterdam Amersfoort bij 1 brugge 5 kilometer. En verderop bij Knoop het Hoeverlaken nog eens 4. Richting Amsterdam staat er bij 1 brugge 2 kilometer. Op de Ring Amsterdam de A10 West voor de komten 5. Op de A28 Utrecht Amersfoort, de dus het Rijnsweert en de Alfred Dolder 2. En vanuit Zwolle naar Amersfoort staat bij Leus de 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. I'm <laughs>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 Langs de langskanteerde plaat die zak zakt deze week van 36 naar 40. En daar gaan we straks van dit uur mee beginnen. dat is Chris Brown en Turn Up The Music. Ondertussen is dus alweer 17 weken in de lijst. 39, die krijg je dan niet. Die is van Hot Show, Ray and Honestly. In de weken zakt die plaat van 33 naar 39. En op 38 straks de eerste nieuwe binnenkomer. Persoonlijk vind ik het Eurovisie. Zo'n Festival één grote poppenkast. Maar deze plaat is toch wel erg goed daaruit. De Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. short van Dam. En beginnen, natuurlijk, onderaan bij Chris Brown en Turn Up the Music. Zak het van 36 naar 40, maar wel alweer 17 weken in de lijst. En daarmee het langstgenoteerd van allemaal. Turn Up the Music, cause the song just came on. Turn up Yeah, too sexy and you know it Put your hands up in there Put your hands up in there put your hands up so sexy and you know it Put your hands up in there Put your hands up in there put your hands up in the air. ...komt nu voornamelijk weer in het nieuws omdat hij gewoon hele goede muziek maakt. Chris Brown en Turn Up The Music... ...zak het van 36 naar 40, maar wel weer 17 weken in de lijst... ...en daarmee de langsgenoteerde plaats van aflevering 25 van 2012. Ja, persoonlijk vind ik dus het Eurovisie Songfestival één grote poppenkast... ...waarbij je uh, vreemde circus extra voorkeur krijgt boven kwaliteit muziek. En dat is ook de reden waarom ik al uh, vele jaren geleden ben gestopt met het volgen van dit muziekfestijn...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 De eerste van de drie zittenblijvers dus vinden we op 35 en is van eigen bodem Quentino en Sandra Zelva en Epec. Een plekje hoger dan, op 34. Het is uh, enigszins bedroevend te noemen dat R&B-artiesten als Usher met R&B alleen geen monster hip meer weten te scoren. Het R&B Electro Experiments Climax geproduceerd door Diplo, dat kwam uh, slechts op plaats 25 in Amerika Billboard Charge. Maar waarschijnlijk uh, dachten. Uh, Bracht dit Mr. Raymond ertoe om zijn nieuwe single Scream terug te keren naar de oude, vertrouwde dance-pop-formule? Scream is het tweede wapenfeit van Usher's zevende studioalbum Looking for Myself, welke alweer sinds 12 juni van dit jaar uit is. En Scream trapt dan af met een aantal energieke synths... gevolgd door een regelmatige beat aan de hand van producers Max Sandberg en The Shellback, die we weer kennen van DJ Kadas Falling in Love, Dynabite en What Did You Want For Me.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 This time, I'ma make you scream sisters, Only the Horses. In de tweede week omhoog van 37 naar 32. En voor de hoogste binnenkomen gaan we naar 31. Want onder de naam Romana en Spincia vittering Rodriguez was Takata in het begin van dit jaar al een top 5 hit in Italië. Dan om de rest van de wereld te veroveren besloten de Italiaanse producers een toegankelijke achternaam, eh, iknaam te verzinnen. Dat is voor de Takabro.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 De nuevo aquí Rodríguez Cuati Tacata, tú sabes qué cosa es el tacatá, te gusta el tacatá, a mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá, tacatá, clo, dale mamacita con tu tacatas, dale mamacita, tacata, dale mamacita con tu tacatas, dale mamacita, tacatá, dale mamacita con tu tacatas, dale mamacita, tacata, dale mamacita cuando tu tacatas, dale mamacita, tacatá,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 Dan kijken wij eens achterom de lijst. Tot nu toe vinden wij namelijk Chris Brown en Turn Up The Music. In de 17e week zakken het van 36 naar 40. Van 33 naar 39 in de 12e week Hot Shell Ray en Hannes Lee. Lorraine en Juporia komen komt nu binnen op 38. 37 is er voor Jason, The Long Breeding. In de 15e week zakt hij drie plaatsen. Vijf plaatsen verlies in de 14e week voor Nickelback en Lullaby. Latino Sander Silva en Epic blijft staan op 35 in de 15e week. De eerste week meteen binnenkomen op 34, Usher en Scream. John Meijer, Shadow Day staat nu 14 weken in de lijst, zakt een plek naar 33. De Sister Sisters Only door, ze dus gaan in de tweede week omhoog van 37 naar 32. Takabo en Takata komen opnieuw binnen op 31 en is daarmee de hoogste binnenkomer van allemaal. 30 is er voor de snelste daler, meteen Nicky Mier en de Starships in de 12 zakt het van 21 naar 30.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 If you let it be, kinetic, kinetic energy is randomly Unstoppable, unbeatable, undefinable Like sunshine, I pull Looked into the future and I saw a sign And said, don't stop, get it, get it, you'll be fine So when I tell you everything, will be game the pie I know, cause the universe told me I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 die aan het oppassen waren en dachten, we gaan muziek maken. Maar hoe noemen we dan de band? Wow. Nou, wat dacht je van de babysitter zekers? Everything is gonna be alright. in nummer 28 van deze week. ZFN Westkust weerbericht. vandaag, nou er schijnt af en toe de dus zon, maar er vallen ook wat buien. En die buien kunnen ook gepaard gaan met onweer. Nou, en dat alles bij een zuidwestelijke wind die duidelijk aanwezig is. Een temperatuur die maximaal 18 graden wordt. Vanavond en de komende nacht, dan is het nog wisselend bewolkt en valt er nog een enkele bui.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 Net op 28 de babysitter zekers. Dit is nummer 27. WTF en da De derde week gaat de plaat omhoog van 30 naar 27. Zometeen voor jou, Will and the People, The Line in the Morning Sun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 Rap niet bier, naast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 Jesteppa Lada, Lockgroove Molly Nielsen, Orkef of Sparas Raúl Santos, uh, Rilan and Will and the People dat uh, zijn alle mensen die daar uh, gaan optreden op de The Affair Festival in Nijmegen 19 juli 2012 he to the girl you used to Het to nummer 25 Rita Ora, Teenie Tampa Baby she's over. Sexy señorita I feel your aura, aura. Jump out at the remoter Getting my flag and saucer I'll make you call me daddy Even though you ain't my daughter Maybe no. I ain't talking books When I said that I can take you across the borders yeah. I'm young and free Gia. I'm London G, G. Landon I'm Tongue G. and Cheek So baby give me some Tongue and Cheek yeah. Slow and steady for me Go on like a Jesse for me yeah. And say the word soon as you're ready for I'm me I'm yeah. Hit em all Switch it up on, zip it up, let my perfume soak into your sweater, say you'll be here soon, sooner the better, no option for, you saying no, I run this game, just play a role, follow my lead, what you waiting for, thought it over and decided, tonight is your night, R.I.P. to the girl you used to see Her days are over Baby, she's over I, I, I'm ready for you I decided to give you all of me Baby, come closer Baby, come closer I, I, I'm ready for you <laughs> Nothing, no To handle me Mental features No cameras please Levert ritme van Zandvoort ook op TV. ZFM Text TV op kanaal 45. ZFM. Yeah, just waking up in the morning in to be well. Quite honest with you, I ain't really sleep well. You ever feel like your train of thoughts been derailed? That's when you press on, lean in. Half the population just waiting to see me fail. Yeah, right, you better off trying to freeze hell. Uh, some of us do it for the females, and others do it for the retail. But I do it for the kids, like through the time in on, on. Every time you fall, it's only making me chin strong. And I'll be in your corner like Nick, baby, till the end and when you hear me strong from that big leg. Until the referee rings the bell.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 ...en Jeff Heider. In de vierde week gaat die plaat omhoog van 27 naar 24. En daarvoor ook vier weken in de lijst, dan wat minder hard omhoog... ...naar ook van 26 naar 25. Horror en Tini Champa R.E.P. Een plaat die het wat slechter doet deze week... ...die is van Emil Sandé. Next to me staat ondertussen alweer weer 16 weken in de lijst van Europa... ...maar die plaat zakt wel. Van 17 naar 23...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 en Starships in de 12e week zakken van 21 naar 30. 9 plaatsen verlies voor die dame en daarmee dus de snelste zakker van deze week. Nelly Fertaro, Big Hoops, Bigger the Better in de zevende week alweer zakken van 23 naar 29. Baby Babysitter Seekers, Everything's Gonna Be Alright. Vorige week zakte die als een speer naar beneden van 17 naar 29. En nu van 29 weer omhoog naar 28. Everything's Gonna Be Alright zullen ze zelf ook wel zeggen. WTF en Dabab in de derde week 3 plaatsen omhoog van 30 naar 27.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 Can't quit the party, super freaks, no Illuminati. Got love to give Started up now Mad Monopoly all night long Dirty bass got love to give oh, Let me see that grill from ear to ear So much loving in the atmosphere Let the good times roll with me right here Got nothing but love to give We are one tonight.